9 uur. Raymond Remer met het nws Journaal. De Griekse minister van financiën Varoufakis stapt op. In een persverklaring schrijft hij dat het een betere lijkt dat hij vertrekt, omdat veel ministers in de eurogroep hem liever zien gaan dan komen. En de Griekse premier Tsipras zou het idee hebben dat een oplossing sneller bereikt kan worden als Varoufakis geen minister meer is. Varoufakis schrijft dat hij het als een plicht beschouwt om de premier ter wille te willen zijn en dat hij de afkeer van de crediteuren met trots zal dragen. Het Griekse referendum van gisteren is geëindigd in een succes voor de regering Tsipras. Ruim 61% van de Grieken stemde nee tegen de hervormingen en tegen de bezuinigingen. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem noemt de uitslag van het referendum zeer betreurenswaardig voor de toekomst van Griekenland. De Europese Centrale Bank overlegt komende uren over nieuwe noodkredieten voor Griekenland, waar de Griekse regering na het nee van gisteren om heeft gevraagd.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 Duitsland heeft gisteren een nieuw hitterecord genoteerd. In de plaats Kietzingen in Beieren werd het 40,3 graden. En sinds het begin van de metingen in 1881 was het in Duitsland nog nooit zo warm geweest. De oude hitterecord stond op 40,2 graden. En Die temperatuur werd gemeten in 1983 en in 2003. De hitte heeft Duitsland nog niet verlaten. Pas woensdag gaan de temperaturen daar flink omlaag. De Amerikaanse voetbalvrouwen hebben het WK in Canada gewonnen. Ze versloegen regerend wereldkampioen Japan met 5-2. Het is de derde keer dat de VS de wereldtitel in het vrouwenvoetbal wint. En dan het weer, veel zon, maximaal van 20 tot 25 graden. Morgen wordt het een stuk warmer, maar later op de dag en woensdag volgen er buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Rand staat vooral veel vertraging bij Utrecht op de A12 richting Den Haag. Tussen Driebergen en het knooppunt Oude Rijn staat 8 kilometer file. De rechterreis ook is dicht, dus een ongeluk gebeurt. Op diezelfde A12 verder richting Den Haag staat tussen Blijswijk en Voorburg 10 kilometer file. En de A13 naar Den Haag tussen Berkel en Roderijs en het knooppunt Prins Klausplein 11. A20 Gouda, Hoek van Holland tussen de knooppunt de Gouden en de Berichtseplein 11 kilometer. En dat komt door een ongeluk eerder vanochtend.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 Het minuten over 3 uur. Welkom terug bij Zalvoet op zaterdag. Wederom een uur vanaf de tolweg 10A. En we zitten lekker in een studio met een airco. Dat scheelt wel hoor, Albert-Jan. Ja, dat uh, scheelt enorm. Zo, want die temperaturen <laughs> buiten ja, die zijn uh, toch wel een stukje lager op dit moment dan uh, vanmorgen. Maar toch nog uh, behoorlijk. Hats, hats, hats. Uur uh, twee, wat gaan we daarin allemaal doen? Uiteraard, luisteraars, zoals u van ons gewend bent, rond de klok van half vier de evenementenagenda.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 Uh, gewerkt. En hij weet dus alles uh, van de tour. En hij gaat dat voor ZFM de komende maand uh, ook bijhouden. Dat daarover meer rond de klok van kwart over drie. Dus ik zou zeggen: uh, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. Live vanaf de tolweg 10A. Uh, we hebben zin in de zomer en voel je ook uh, aan de muziek bij ZFM. Hier is Toto Cutugno en L'Italiano. Italiano.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 Ik kan het, want ik ben zo fier. Ik ben een Italiaan, een Italiaan vroeger. In de con die crema da barba la menta, met een gestikt vestje en de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 La chitarra in mano Lasciatemi cantare me canzone een piano, piano. Lasciatemi cantare Laat me sono want Sono un italiano Un italiano vero L'italiano Italiano vero. gonna be bright, bright. bright. krijgen we zo nu en dan nog een uh, verzoekplaat binnen, uh, Albert Ja, lekker op tijd ook, hè? Ja, lekker. Hè, lekker maar hij is er wel, hoor. En we draaiden met uh, plezier. Dit is van uh, Johnny Ness en I Can See Clearly Now. Het is uh, 17 minuten over drie. Nou, je zei het al, hè? Radio Tour de France. <laughs>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 Stef Clement is nu het parcours. En ik ben heel benieuwd hoe die het gaat doen. Want die kan natuurlijk behoorlijk tijdrijden. Ja, maar je hebt, je hebt natuurlijk een verschil tussen tijdrijders en klassementrijders. Zeker. En, en wat jij nu net aangeeft, dat, die, die van Geesink en die anderen...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 Hou pen en papier bij dans. Ja, dat zegt hij altijd. Maar eerst uh, nog even een plaatje uit uh, de gouden oude doos. Hier is je uh, de Doort samen met Nene Cherry en Seven Seconds. MUZIEK mm -hmm. Ma hold al di ne yo, li nek si yo, mo ne si man, li En ik onnubiedig voor de boulot, voor die spijt. Beaucoup de sentiments, de faut, die désespère. Je veux les gamins ouvert, des amis, pour parler de leur peine, de leur joie. 93 alweer met uh, deze van Jussen door en Nene Cherry. Joder, de 7 seconds. Ja, het is inmiddels uh, half vier geworden. Zo om ga doen, uh, Albert-Jan? We gaan het doen. Maar... Ben je er klaar voor? De nou, evenementagenda. Terwijl uh, u luisteraars naar de muziek luisterden waren Henny en ik nog druk uh, met onze gedachten bij de Tour de France. Ik merk er wat van, maar ja. Goed, uh, Inderdaad. Niks getreurd. Volgende week is uh, Henny er weer en zal ons weer bijpraten over de ontwikkelingen van de Tour de France 2015.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 ...voor de DTM. De Duitse Toewagenmeisters komen naar Zandvoort. Drie dagen spektakel. met zowel races op de zaterdag als op de zondag. In tegenstelling tot vorig jaar toen er alleen even op zondag werd gereisd. Dus het wordt het Duits grondgebied, het Circuitpark Zandvoort... ...met de jaarlijkse terugkerende DTM. Dan, zoals gezegd, Ton Ariensen zei het al in het Eerste Uur... ...Dancing in the Street op 11 juli vanaf 8 uur s'avonds. Prominente Zandvoortse DJ's op diverse podia... ...in de Halterstraat, Kerkplein en Dorpsplein line-up...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 NL. We zijn er bijna. Strandverblijf op 18 uh, juli. Safari Beach Club. Het ultieme strandfeest komt eraan. Safari Beach Club. Strandafgang Paulusloot nummertje 2.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 A vous peignoir que c'est troublant oh, oh. à vous c'est troublant je noirais bien ces fourdix ans mais j'en prendrais pour cent dix ans au moins au moins cent dix ans Et Maar de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 loco sin ti no puedo vivir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 Lekker oplossen op de zaterdagmiddag bij CFM. Met deze van Felix. Je hoorde Ain't Nobody. Ja, en dan komt er een lekkere plaat uit de jaren tachtig achteraan. Hier is uh, We Close Our Eyes. Voor de single van Go West en We Close and Rise. CFM Race Radio, Pit Report, Report. Ja, daar zei je dat uh, Max Verstappen 14e was, hè? Nou, zo desastreus is het ook nee, niet. Nee, ja, dat valt weer mee. Nee, hij, hij staat uh, op de 13e startplek. En waarom staat hij daar? De vrije trainingen verliepen voor uh, Max Verstappen vlekkeloos.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 De Grand Prix van Groot-Brittannië 2015. En we zijn heel benieuwd uh, natuurlijk naar uh, Max stappen. Maar ja, daar heeft hij wat in te halen, hè, morgen. Ja, dat, ja, dat toch. Een beetje van de 13e, ja. even naar de derde plek of zo. Dat lijkt so me wel uh, leuk, toch? In ieder geval in de punten. Ja, heel goed. En hier is uh, lekkere muziek Gregory Porter in Liquid Spirits. <middels> now.